1 uur. Het NOS-journaal. Anouk Thyssen. Goedemiddag. Twee Nederlanders gewond bij brand Ferry Newcastle. Explosie in treinstation Volkograd, zeker 13 doden. En Al-Qaeda niet verantwoordelijk voor dood Amerikaanse ambassadeur in Libië. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordelijk kustgebied mogelijk nog een bui. Het is een graad of zeven. Morgen vanuit het westen regen en een stevige wind en ook 7 graden. Bij de korte brand die afgelopen nacht woedde op een veerboot tussen Newcastle en IJmuiden zijn 23 mensen gewond geraakt. Twee mensen zijn inmiddels opgepakt vanwege de brand. Er waren bijna 350 Nederlanders aan boord. Teun Wim Leenen van de Deense rederij DFDS Seaways over de gewonden.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 En de rederij probeert de familie in Nederland op de hoogte te houden, maar dat is niet makkelijk.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 Anita Matze is een van de bijna 350 Nederlanders aan boord van de ferry... waar gisteravond dus brand uitbrak. Samen met zeven familieleden vierden ze de verjaardag van haar 80-jarige moeder. En dat weet ik omdat ik een uur geleden ook sprak. Mevrouw Matze. toen wist u nog niet wanneer u van boord zou mogen. Inmiddels heeft u wat meer informatie daarover. Wat gaat er gebeuren? Wij zijn uh, inmiddels van boord gegaan. We worden vanmiddag uh, met bussen naar het centrum van uh, Newcastle uh, gebracht. Daar kunnen we ons vertoeven. De boot waar we op zaten wordt als hotelboot uh, gebruikt. Dus daar kunnen we vannacht weer uh, op slapen. Daar worden we ook uh, volledig verzorgd. Morgen vertrekt de bus naar Hul. En van daaruit kunnen we met de boot weer terug naar Rotterdam. En waarom uh, kan, zou dat niet vandaag kunnen, terug naar Rotterdam? Omdat uh, de liggen boot klaar maar die, die is helemaal vol. Vliegtuigen zitten vol en uh, er is vandaag een wedstrijd uh, Newcastle, uh, Arsenal. <laughs> dus die boot die zit vol met voetballiefhebbers. Uh, dat, dat hadden nog. we op de hele tijd meegekregen. Uh, maar goed, het gaat dus nog even uh, duren voor u terug mag. Um, ja. Wat vindt u ja. daarvan? Bent u daar wel tevreden over? Ja, we, we kunnen letterlijk geen kant op. We worden goed verzorgd en goed begeleid en... Uh, ja, dat is vooral voor mijn moeder en natuurlijk ook voor, uh, voor de rest uh, het belangrijkste. En we maken er nog maar wat van. Nou, heeft u de afgelopen uren uh, vastgezeten op de ferry. Hoe was de sfeer aan boord? Prima. Rustig. En uh, je, kunt, uh, je kunt aan iedereen wat vragen. En uh, vooral de crew is uh, ja, voor, voor iedereen bereidwillig om een praatje te houden... en uit te leggen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Heeft u wat meegekregen van de mensen die zijn gearresteerd, de twee verdachten? Nee, hebben wij niet van meegekregen. Ook de andere passagiers die, die hebben redelijk rustig gereageerd over hoe alles ja, geregeld is. Ja, ja, ja was bewonderend waardig. En iedereen is ook tevreden over hoe het nu verder gaat, hoe de terugreis is geregeld, voor zover u het, uh, natuurlijk kan ja, zien. Ja, wij zijn met de achter en wij zijn tevreden. En de rest, ja, dat, het, het, het ziet er allemaal heel rustig uit. Nou, ik wens u veel sterkte bij de terugreis en uh, vandaag dat dagje excursies. Anita Matze was dat, een van de bijna 350 Nederlanders... die aan boord zaten van de ferry waar gisteravond brand uitbrak. Dit is het NOS-journaal met Anouk Thijssen. Bij een explosie in de Russische stad Volgograd... zijn zeker 13 mensen omgekomen. De bom ging af op het treinstation. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat is daar gebeurd? Ja, om even voor één voor in de middag, een uur of drie geleden, is daar een zware bom afgegaan. in, in de, de centrale hal van het, van het treinstation. Een uh, enorme klap is dat geweest. Beelden zijn te zien inmiddels op NOS.nl. Uh, en daarbij zijn uh, ja, meteen 13 doden gevallen. Op zijn minst misschien zelfs meer. 18 doden is al genoemd. En vele tientallen gewonden. Er is brand uitgebroken. De hele voorgevel van, van het station, al het glas is eruit. Het is een enorme klap geweest. En uh, vermoedelijk is het. Uh, vermoedelijk Gaat het om een zelfmoordaanslag en is de, de, de terroristen daarbij dus ook omgekomen? Uh, nou is dit niet de eerste aanslag in de zuidelijke Caucasus. Kaukas, uh, uh, het is ook nog niet opgeëist, maar in welke richting moeten we denken, denk je? Uh, nou, het ligt voor de hand om het te zoeken... in de richting van, van uh, ja, een radicaal islamitische uh, terreurgroep... Die, die al jarenlang actief is in, in, in de centrale uh, noordelijke Caucasus van Rusland. Die hebben ook al vaker gedreigd met, met aanslagen... Uh, ook uh, zeker in de aanloop naar de Olympische Spelen in Sochi in februari. En uh, niet zo lang geleden, in oktober, 21 oktober... is er in dezelfde stad in Wolkenkrad ook al een uh, zelfmoordaanslag gepleegd... toen op een uh, volle rijdende bus. Daar vielen zeven doden bij. Uh, gisteren was er een aanslag... Uh, ...die volgens de politie geen uh, terreuraanslag was... ...maar niet te min op 300 kilometer afstand van Sochi... Uh, ...waar ook drie doden bij, bij, bij vielen. En ja, uh, wat, ik, wat ik zei, die, die terreurgroep, die rebellen die actief zijn in de Caucasus... Uh, ...die komen ook voortdurend in aanvaring met de politie... ...vooral in het, in het oosten, in Dagestan uh, van de Caucasus... ...en daar, daar vallen eigenlijk voortdurend vrijwel dagelijks doden bij. Dus het is een ongelooflijk onrustige regio... ...in feite de gevaarlijkste regio die Europa kent op dit moment. Ja, gevaarlijkste regio, maar inderdaad... Ja, niet uh, al te ver van Sochi. Zou er uh, hier nog uh, gevolgen uit voortvloeien... voor de Olympische Spelen daar, qua beveiliging bijvoorbeeld? Nou ja, wat ik zei, er zijn natuurlijk dreigementen geuit, uh, ook in, in de aanloop naar die Olympische Spelen. Die worden heel serieus genomen en ik denk dat de Olympische Spelen in Sochi misschien de, de zwaarst beveiligde Spelen ooit zullen zijn. De, de stad wordt als het ware afgegrendeld van de buitenwereld. Nu al is het heel moeilijk om daar je vrij te bewegen. Men houdt er zeer ernstig rekening mee dat, dat die, die, die rebellen die terugroepen uh, alles zullen doen om, om een spaak in het wiel te steken van, van, van, die, van die Spelen. En uh, het is heel goed mogelijk dat dit uh, niet, niet de laatste aanslag zal zijn met nog uh, ik geloof 39 dagen te gaan tot, die, tot het begin van de Olympische Spelen. Dankjewel, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. De aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi vorig jaar was niet het werk van Al-Qaeda. Dat stelt de New York Times op basis van eigen onderzoek. Bij de aanval werden vier Amerikanen gedood, onder wie ambassadeur Chris Stevens. Uit gesprekken met inwoners van Benghazi kwam naar voren dat een groep lokale rebellen erachter zat. Woede over een Amerikaans anti-islam waarin de profeet Mohammed wordt bespot... zou de aanleiding zijn geweest voor de aanval op het consulaat. Volgens de New York Times waren er destijds genoeg waarschuwingssignalen... die de Amerikaanse veiligheidsdiensten hadden kunnen oppikken. Dit jaar hebben supermarkten vaker aanbiedingen gedaan met plofkip dan in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van Wakker Dier... naar de aanbiedingen op websites en in folders. Daaruit blijkt dat de grootste supermarkten tot bijna eind 2013... 566 keer een aanbieding met de niet-diervriendelijke plofkip hadden. En dat is 135 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wakker Dier roept de consument op om in 2014 alleen boodschappen te doen... bij winkels die niet met plofkip adverteren... Overigens neemt volgens vakkerdier de consumptie van plofkip in Nederland af. Door het zachte decemberweer kunnen hooikoortspatiënten nu al last krijgen van pollen. Die waarschuwing komt van Allergieradar.nl. Het is op dit moment twee graden warmer dan normaal, waardoor hazelaars en elzen nu al hun pollen loslaten. De uitheemse elzen bloeien overigens maar een paar dagen, en de pollen zijn door de westenwind en de regen naar verwachting snel verdwenen. Sport. In Heerenveen wordt vanmiddag weer geschaadst voor de Olympische startbewijzen. Op het OKT zijn de vrouwen aan de beurt op de 1500 meter. En staat bij de mannen de 1000 meter op het programma. Sebastian Timmerman is in uh, Tijalf. Veel concurrentie natuurlijk weer op beide afstanden. Zijn er grote favorieten? Ja, zeker. En er zijn uh, rijders die vol aan de bak moeten vandaag. Bijvoorbeeld op de 1000 meter bij de Heren. Dat is toch wel de afstand waar ik het uh, grootste... nou ja, spreekwoordelijke bloedbad eigenlijk voorspel. Want bijvoorbeeld Stefan Groothuis, oud-wereldkampioen sprint... maar ook oud-wereldkampioen op de 1000 meter... moet daar vol aan de bak. Hein Otterspeer moet vol aan de bak. Uh, Kjelt Nuis heeft ook nog geen ticket voor Sochi binnen. Dat is dan de derde sprinter die ik bij deze noem. Mark het, doet nog altijd mee. En al die rijders op de duizend meter, de 20 man... Die die in actie gaan komen, strijden. Eigenlijk maar voor twee tickets. Want het derde en het vierde startbewijs staan laag in de inmiddels beroemde, beruchte prestatiematrix. Alleen de nummers 1 en 2 van die duizend meter zijn straks echt zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Sochi. En er doen dus grote namen mee. Dus moeten er ook grote namen, vooral op die duizend meter bij de heren, gaan afvallen. Op de 1500 meter bij de vrouwen. Daar is het een iets ander verhaal in zoverre dat de favorieten voor de 1500 meter de topfavorieten zoals Irene Wüst, Lotte van Beek en Marit Leenstra uh, al tickets op andere afstanden binnen hebben. Dus daar ligt de druk bij sommige schaatsers, uh, is de druk iets minder hoog, iets minder groot dan op de duizend meter bij de heren. Ja, je noemde het al, hè? de beroemde en beruchte prestatiematrix, die gaat dus nog een grote rol spelen vandaag. Ja, en uh, wat dan ook nog weer meespeelt... zijn eigenlijk de afstanden die we al gezien hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld op die 1500 meter bij de vrouwen... is het voor de sprinsters van de 500 meter van gisteren van belang... dat er dus heel veel vrouwen zich gaan plaatsen... die al een startbewijs in uh, de wacht hebben gesleept. Bijvoorbeeld Thijs Joenema en Annette Gerritsen... gisteren derde en vierde op de 500 meter... moeten echt hopen dat dus Wuster weer bij komt. Weer Van Beek, weer Leenstra, misschien wel weer een Margo Boer... om uh, op die manier hoop te houden dat zij uiteindelijk ook naar Sochi mogen. Dus zo spelen er vandaag allerlei belangen... dwars door elkaar heen op de 1000 meter bij de heren... en vooral dus op die 1500 meter bij de vrouwen. Nou, het wordt spannend. Sebastian Timmerman was dat vanuit TIAF. De wedstrijden beginnen vanaf uh, kwart over vier. Langs de lijn begint al om twee uur. Er is uh, verkeersinformatie. Bij de ANWB zit John Bakker... Met uh, nog altijd files door bezoekers aan de diverse evenementen. Op de N233 vanuit Kesteren naar Veenendaal loopt het vast bij Renen 3 kilometer. En op de N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg bij Kaatsheuvel, 4 kilometer. Dan de hoofdpunten van dit uitgebreide NOS-journaal. Twee Nederlanders gewond bij de brand op de ferry van Newcastle naar IJmuiden. Ze konden na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. Zo'n 350 Nederlanders zitten nog vast in Engeland. Bij een aanslag op een treinstation in de Russische stad Volgograd... zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. En Al-Qaeda zat niet achter de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi vorig jaar. Bij die aanval kwam de Amerikaanse ambassadeur om het leven. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze de, de, path, hier over de Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Deel 2 van de perstribune van Max. De gast, oud-voetballer Henk Timmer. Vandaag de dag manager van de schaatsploeg van Marianne. Als u vragen aan onze gast hebt, stel ze via de perstribune.nl. Twitter mag natuurlijk ook hashtag perstribune... En we kijken terug en vooruit met tv-producent John de Mol. 2013 kennen we hem hoogte- en dieptepunten. 2014 wordt een spannend jaar, want over een paar dagen... gaat zijn nieuwe grote en uh, grot tv-project Utopia van start. Aan het einde van 2014, ten eerste als ik zelf nog gezond ben... in mijn dierbaren... En ik moet eerlijk zeggen dat het succes van Utopia... daar wel een redelijk grote bijdrage aan zou kunnen leveren. Zometeen meer. Onze vliegende keeper Jules van der Wart, is bij Geert Kuiper. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. De gast Henk Timmer, voormalig keeper van Zwolle, AZ, Feyenoord, Ajax. En uiteindelijk Heerenveen ook nog even. Ook aan het eind van je carrière ja. belde Heerenveen. Kan jij nog even een paar wedstrijden? Ja, dat hebben we ook nog even meegepakt. Ja. Ja, dat was echt meepakken. Nee, oh, uh... Wanneer was het? 2000, wanneer stopte jij? Ja, ja, 2009, 2010. Jan Eversen zat daar als trainer toen. Ja. En die, uh, die belde mij op van Goh, he, ik heb hier een probleem. En uh, Dat was op woensdagavond, dat was op zich wel grappig. Ik zat bij RTL en uh, ik zei elke keer bellen. Ik denk wat is dat nou? Uh, ja. nou hij zegt, ben je fit? Ik zei, Nou, ik ben uh, 7 kilo te zwaar. Maar uh, hij zegt, als je nou morgen even komt en overmorgen, dan speel je zaterdag. Ik zei, nou, heb ik heb Marjan gebeld. Ik zei, ja, die Eversen belt mij voor Heerenveen. oh joh, dat moet je doen. Ja. Nou, dan ben ik erin gestapt. Ik heb tien wedstrijden gespeeld. En uh, uiteindelijk was dat nog prima. Ja. En daarna heeft nooit meer iemand uh, op dit niveau gebeld. Toen was je er echt klaar mee ook Ja, was ik er klaar hè? mee. Ja, natuurlijk. Ja. Een carrière tussen 1990 Zwolle en uiteindelijk 2010 Heerenveen. Henk, hoe uh, brengt een oud-voetballer de dagen tussen kerst en oud en nieuw door? Want nu mag het natuurlijk, hè? Eten en drinken. Ja, misschien. nou ja, ik zat... Uh, ik zat met André Hazes, want Marjan zat natuurlijk. Uh, ik was uh, alleen met kerst. Ja, eenzame kerst. Ja, Marjan zat in trainingskamp. op de voorbereiding voor het uh, Olympisch kwalificatietoernooi. Dus die zaten met de dames in een hotel. Dus uh, ja, ik ben gewoon lekker thuisgebleven. Ik heb met, met mijn vader geweest. En, uh, ja. Een kerst. Ja, zeker. Maar jij volgt dat schaatsen, neem ik aan, ook ja. ter plekke. Ja, ja. Grijp, heb je hier al bezocht deze dag? Ik ben elke dag geweest. Elke dag? Ja. ja. Het is een spektakel ja maar in welk opzicht je bedoelt het is, het is spannend of ja het is hoog hoog niveau ook super hoog niveau spannend en heel veel publiek en uh, ja ik denk dat dat uh, ook die schaatsers naar een hoger niveau stuurt en als je kijkt wat wat die jongens en meiden nu al rijden dan uh, ben ik benieuwd of dus ze dat niveau gaan vasthouden op de Olympische Spelen. Ja, want wie, wie van uh, jullie ploeg zit er nu bij? Dat is in ieder geval Margot Boer, ja. natuurlijk. Ja, Margot die heeft een goede 500. Ja, gisteren fantastisch gereden. Uh, die is dan ook uh, op de 1000 meter. Als ze geplaatst ja. wordt op 500, dan rijdt ze ook 1000 meter. Stopen de Thijsje Oenema. Uh, die ja. is derde geworden op de 500 meter. Het ligt weer aan allerlei mensen die zich wel of niet gaan plaatsen. Of ze nee, ik hoorde wel, uh, het net. Ja, het is ingewikkeld. Het is een dan. heel ingewikkeld systeem. Want die mensen in Heerenveen, die kijken naar een race, maar je weet uiteindelijk niet. Je weet wel wie er wint, maar je weet niet wie er gaat naar de nou, op sommige plekken wel, Vond. maar op sommige plekken niet. Ja. en uh, Het is voor Thijsje te hopen. Hebben we heel, uh, een heel rot jaar gehad. Melanoom weggehaald op de hand. En uh, is daar toch weer van teruggekomen. Het zou wel voor haar heel mooi zijn als ze, als ze toch nog naar Nassotje kan. Ja, thuis, uh, dat is Thijs Hoenema ja. natuurlijk. Ja. Wat is jouw rol bij die schaatsploeg? Nou, meer op de achtergrond. We, hebben, uh, we doen wat, wat, wat uh, sponsorcontracten verlengen of, of, of vernieuwen, zeg maar. En, uh, ja, we begeleiden gewoon uh, Marjan aan de achterkant. Ja, maar ben jij zo'n financieel expert? Want je doet ook in belastingadviezen, toch? Ja, nou ja, expert. We hebben... Oh, ja. Ik vind het leuk om Je moet er wel wat van weten. Nemen wel, ik weet er wel iets van, ja. Ja? Ja. Zou, je, zou je mijn boekhouding kunnen doen? Ik ben natuurlijk een kleine krabbelaar, maar... Nou, uh, ik zou... Het is, is niet zo huh? heel moeilijk. Dat is niet wat je dat, allemaal uithaalt. Nou ja, een beetje max en een beetje dit ja, en een beetje dat. Dat is niet maar, zo heel moeilijk. Nee, nee, nee, dat is niet moeilijk. Nee. Maar doe je ook grote zaken? Nou ja, wij hebben daar een kantoor voor. Kijk, ik heb dat toen opgezet. Uh, mijn vader, die, die is, uh, zat eerst aan de andere kant, was belastinginspecteur. Ja. Oh. En, uh, dat is een goede job, zeg. Ja, perfect. Dus die zit nu aan onze kant, zeg maar. En ja. uh, nou, die, die, die is eigenlijk leading in het bedrijf met mijn broertje samen. En een aantal personeelsleden. En uh, dat gaat eigenlijk altijd. Ja. Heb jij in jouw carrière, jouw topsport uh, doelman carrière, daarvoor van gehad? dat je een vader had die, die, ja. die van de hoed en de rand wist ja. met te zenden? Nou ja, in ieder geval dat je niet, uh, om het maar plat te zeggen, persodemiet. Het wordt er nee. allerlei gasten. En uh, daar heeft hij me altijd mee geholpen. En dat is, uh, dat is prima. Ja, ja. ja. Ben jij nu een man in bonus door je carrière? Uh, kan je achteroverleunen? Nou ja, Naar tien kijk, jaar topsport onder de lat? Wij, uh, ik kan daarvan wel van leven. Ja, ja. ja. Mooi. Ja, ja. ja. ja. We hebben uh, niet gek gedaan, we hebben goed geïnvesteerd. Ik heb een aantal panden, aantal bedrijven uh, gehad die, nu, ja, die we verhuren. Dus uh, op zich uh, mogen we niet klagen. Nee. nee. Een paar hoogtepunten uh, uit jouw carrière, want we moeten natuurlijk weten, wat heb je uitgesproken op dat niveau? Op, Lucio. En dan geeft de scheidsrechter een penalty voor het. Ha, ha, ha. En Timmer pakt hem. En gerechtigheid. Gerechtigheid. Zo is dat. Jitson en Timmer. Timmertje, Timmertje, Timmertje. Wat staat hij te keeper dit seizoen? De eerste huldiging op de Cole Singles sinds het kampioensfeest van 1999 maakt indruk. Ook op de spelers zonder Rotterdamse wortels. Als je nu naar buiten kijkt, dan doet dat wel wat met je, moet ik zeggen. Ze zeggen wel eens, je wordt, je wordt geboren met een Feyenoord hart. Nou hart. Ja, dat blijkt ook wel, want als je hier kijkt, is, uh, je wint een beker, er staan zoveel mensen. Het is prachtig. Eva Napel die zich opwint over een strafschop die in zijn ogen onterecht is. Weet jij nog waar het was, tegen wie? Ja, Riquelme, Firaeal. Ja. Echt waar? Want dat ja. blijft dus op je netvlies ook. Ja, ik ben toevallig uh, ook twee, uh, even kijken, een maandje geleden naar Argentinië geweest. En om met spelers en clubs te praten. En dan hebben ze natuurlijk wel een beetje gegoogeld. En daar was het helemaal, hebben ze dat op YouTube allemaal teruggevonden. Oh, okay. Dus ik ben, werd er weer aan herinnerd. Daarin ze ja. ook van, hé uh, hey, en er staat nee. nog steeds een god. Dus dat uh, nee, was een heel mooi moment. Ja, wat, en belangrijk. Uh, maar terug naar Argentinië? Wat moet je daar doen dan? Uh, nou, wij, uh, ik heb nog een bedrijf. Uh, samen met Henk van Ginkel begeleiden wij spelers. Uh, en uh, zijn we ook in Argentinië geweest... om daar clubs te helpen en spelers te begeleiden. Ah ja, en dus, zijn er spelers die deze kant op komen ja. mogelijk? Ja. Ja, ja. ja er zitten gewoon. gevoel. <laughs> je kijkt bijna van, ik zeg toch niet wie ze zijn? <laughs> nee, nee, nee. Oh nee, maar ik ja. ben er helemaal niet nooit zo moeilijk nee, in. hoor. Ik waarom? vind al dat iedereen dat doet oh. altijd heel zinnig over. Wij zijn daar geweest, we hebben daar een aantal talenten... en ook al aan, gevestigde orde, die hebben ons gevraagd ja. om te kijken... Van uh, ja, een club in Europa of in Nederland. En we hebben daar met de grote clubs gesproken: San Lorenzo, Boca Juniors, uh, noem ze maar op. Ja. En uh, nou, die vertrouwen ons. Dus, ja, uh, maar vindt een Argentijn het interessant om in de Nederlandse competitie ja. te spelen. Ja. Waarom? Ja, nou ja goed, niet, niet de, de, de supertop uh, natuurlijk. Ik zou zeggen, maar je, kijk als je de talenten hebt die, die, die, die ja. 18, 19 jaar zijn. Ja, uh, kijk, Als je kijkt naar Suarez, die heeft mijn compagnon Henk verinkel bijvoorbeeld naar Nederland gehaald. Uit Uruguay. Nou die maakt eerst een stap Groningen, Ajax en dan... Naar Liverpool. Uh, ja, en kijk naar nou, vroeger Romario. Kijk, er zijn andere... Ja. Maar goed, die, uh, Nederland heeft nog wel steeds een goede naam als opleidingsland. Dus ja. uh, daar willen ze graag spelen. Ja, Henk van Ginkel, dat is de man die... Ja, die is ook bij PEC, geloof ik. Begon als manager. Ja. Misschien ja. wel een ja, langer. Nee, langer geleden. Jaren 80, ja, dat dacht Ja, want toen ik zat ook. Ook al. Ja, ja. ja en ja. die heeft altijd onze zaken gedaan. Van Jaap Stam, van Konteman, van mij. Van Rick, noem ze maar ja. op. En uh, nou, dat is altijd uh, goed gebleven. Als je nou dat al die fragmentjes uh, langs hoort uh, komen, hè? want uh, jij die strafschop die, die, die je stopt, dan weet je ook nog precies in welke hoek je lag ja. en waar je die bal had. Ja, ja. O, o, o, Links van mij onderin. Echt waar? Ja. Dat ja. beklijft dus echt. Ja, ja, dat soort dingen blijft veel onthouden. Het was uh, ja, kwartfinale van de Europa Cup. En. Uh, Prachtige tegenstanders. Zij hadden toen een fantastisch elftal met Forlan, met Kelmen, met ja. José Mari, met Reina. Allemaal toppers. En wij kwamen daar als de boetjes uit Alkmaar, zeg maar. Wonnen daar en, uh, en, en thuis speelden we gelijk, geloof ik. Dus gingen we door. Ja, dat was fantastisch. Ja. Wat is fantastisch. Wat is je mooiste herinnering uit, uit die mooie sportcarrière? Als je nou ja, er één uit de reeks moet kiezen, tegelijkertijd? Nou, ik kijk ja voor persoonlijk, zeg je altijd je debuut, vind ik, in het Nederlands elftal. Ja. Ja, dat was toch een, een moment van, ja... En je eerste keer in de basis, Nederland zelf, toen was Nederland-Engeland. Ja, dat is prachtig. Dat, uh, dat zijn, dat, ja, daar droom je als klein jochie van. En ja, dan, ik heb natuurlijk een WK meegemaakt, EK meegemaakt. Ja, dat zijn wel de, de hoogtepunten, ah, ja. ja. Zeg, maar, de, de, de jongen uit hier die wilde altijd al onder de, de lat. Ja. Is dat zo? Ja. Je, je, er was geen andere keuze, nee. geen rechtsback, voor nee. ergens anders? Vanaf vier jaar. Echt waar? Ja. Hoe komt dat? Ja, mijn vader was keeper. Misschien dat dat geholpen heeft. En ik had toen één... Uh, echt een idool, helemaal in het begin. Dat was Jan van Beveren. Die vond ik heel mooi duiken. en uh, Die zweefduiken die deed gewoon in de Een grote ja. keeper, hè? Ja, groot, ja hij was groot, iets eleganter als mij. Maar Is dat zo? Ja. <laughs> ja. Ja, Jan was groot. Nee, maar dat, was, dat vond ik een mooie keeper. En later natuurlijk Pim ja. Doesburg. En ja, ik ben er eigenlijk op, op doorgegaan. En uh, ja, je moet een beetje geluk hebben. Ja. En, uh, en er veel voor doen. En wanneer merkte jij, ik ben echt goed in dit vak? Nou, heb ik eigenlijk nooit gemerkt. Nee? Nee, ja, goed... Kijk, uh, ik vond dat dat allemaal wel meeviel. En uh, ik ben bij Zwolle, ik ben heel lang bij Zwolle gebleven. Totdat Scheringa mij kocht uh, AZ. naar AZ. Ja. En toen ging het eigenlijk heel snel. Ja. Toen had je AZ, en toen heb ik een jaar daarna Feyenoord, toen Ajax. Hmm. En toen kwam Ko Adriaanse bij AZ. En die wilde mij eigenlijk weer terug hebben. Die zei: ja, hij moet hmm. de leider worden in de kleedkamer. En de allereerste dag hij zei hij: let maar op, jij gaat net als af te halen. Oh ja. En dat dus lukte. Nou, Nee. Ik ben niet bij jij, uh, <laughs> en het is wel gelukt. Ja, want je hebt een interland of 7, 18, 8 zelfs. Ja, ja. Ja. ja, maar mis jij dat heel erg nu vandaag? De nee. Dag? Hoe komt dat? Ja, ik heb wel uh, ik heb een hartstikke mooie carrière gehad. Ik heb, uh, ik heb er denk ik uitgehaald wat erin zit. En uh, ik, op een gegeven moment stop je. En dan ben ik ook niet zo iemand die denkt: van... oh, ik vind het nog zo leuk. En uh, ja. dan had ik doorgegaan. Ja. En, uh, ja, het niveau waar je op gespeeld hebt en geacteerd hebt is, is hoog geweest. Dus ik heb ook niet van zin meer om dan bij amateurs te gaan voetballen. Nee, maar je zou of, zeggen, hier heeft nog wel ja. een goede keeper nodig. Nee, maar dat gaan we niet doen. Misschien hebben ze wel een heel goede. Ze he? hebben fantastische keeper. Ja, natuurlijk. Ja. Maar de, de mensen van jouw niveau, als die gewoon om de hoek wonen... Ja, nee, die maar die ambitie dat past, heb je nodig. Nee, het past niet bij mij. Nee. Nee. Nee. Want je, ik hoor je net zeggen, baas in de kleedkamer. Wanneer ben je baas in een kleedkamer van AZ? In Goede Doen? Nou ja, het was meer om, om, om nou gewoon... Nou ja, iemand die gezag af te ik ja, ja, en we een beetje ervaren. Kijk, we hadden toen we, uh, op een gegeven moment een goede groep... met Kenneth Perez, nou, met Barry van ja. Nou, uh, ik dan, die, die in die kleedkamer wel uh, ja, af en toe wat dingen moesten zeggen. Want Ko was natuurlijk zelf niet de makkelijkste. En ja, sommige spelers hadden daar wel wat moeite mee. Ja, en, hadden ze moeite in de zin van ontzag? Of nee, uh... nee, maar iedereen kijk, ja. voor liepen wij door een muur heen. Maar soms moest je in die kleedkamer wel de boel even op, uh, op rust houden. Want uh, anders dan kon het wel eens gaan escaleren. Ja. Nou, wij waren altijd wel degene die zei: luister, mond houden. Uh, we, we doen hmm. het goed en uh, doorgaan. Ja, Zij, en hoe kijk je nu tegen Zwolle aan? Want de start was leuk en goed. Ja. Het, het zakken is begonnen nu, maar uh, Ron Jans had een aardig, aardig begin. Ja, kijk, en achteraf moet je daar heel blij om zijn. Ja, ja want uh, de punten gaan nu tellen. Hè, de ja, tweeën. precies. Kijk, Ze hebben in het begin natuurlijk fantastisch gedaan. Ze speelden leuk voetbal. Uh, maar ja, kijk, je moet, je moet uh, dat, dat lang volhouden. En uh, ja, kijk, waar ze nu staan... Als je ook kijkt naar de begroting en spelers ja. enzovoort wat ze hebben... Ja, dat, ze moeten ook niet zo heel... Kijk, in Zwolle is nu iedereen... Ja, maar wat doen ze nu? En dan moeten we... Die bus moet tegengehouden worden en moet maar op. Ja, ze staan eigenlijk op de plek waar ze gewoon ja. horen. En uh, laat, laat die mensen nou gewoon doorbouwen. En dan komt dat vanzelf wel Ga je op. nog wel eens kijken? Zit je op de Henk Timmer tribune? Nou, nee, ik ben daar heel weinig. Ik doe dingen voor Fox ook, uh, analyses. Dus Televisie? Dan, uh, ja. ja, als ik dan... Uh, dan kom ik daar wel als, uh, als analist soms. Uh, oh, ja. Ja. ja. Want het blijft natuurlijk je clubpie, neem ik aan. Ja, zeker. He, eerste ja. liefde, ja. Uh, die, die ja. roest niet. Nee. Volg je het wel Heels, heel strikt? Ja, ja. An analyticus bij Fox. Uh, hou je alles bij? Ik hou ook. alles bij. Echt waar? Ja. Maar ben je ook zo'n kijker die alle wedstrijden moet zien? Nou ja, ik, ik kijk wel. Uh, al die Eredivisie live wedstrijden? Bij, nou, ik, ik meestal kijk wel. Kijk, wij hebben natuurlijk ook spelers in Nederland die ja. bij die club spelen. En dat vind ik natuurlijk wel mooi om erbij te houden. En, uh, en geïnteresseerd te zijn. Ik vind dat er ook ja. een beetje bij het vak hoort. Dat is ook zo. Henk, jouw nieuws uh, van, uh, van nu? Ja, ik... Uh, ik ben in 10 in geweest, terwijl we het net al over hadden. Een, een prachtig schaatsfestijn. En dan zie ik een man rondrijden die geloof ik 37, 38 is. En die voor de vijfde keer uh, ja, naar de Olympische Spelen gaat, Bob de Jong. Nou, dat vond ik, uh, daar krijg ik even wel van. Dat vond ik een prachtig moment. Ja, en dat klonk zo op televisie. Hij gaat weer naar de Spelen. Hij gaat naar Sochi. Wat stelt hij hier veilig. Vaste waarde op het podium bij 10 kilometers. Zoals hij dat 13 keer bij wereldkampioenschappen deed. Zoals hij dat 18 keer bij Nederlandse kampioenschappen deed. Zoals hij dat drie keer bij Olympische Spelen deed. Hij hoort op die 10 kilometer. Bij de beste drie van de wereld. En bevestigt dat ook vandaag. Daar waar het op de 5 kilometer net niet lukte. 31 honderdste kwam hij tekort. Haalt hij nu zijn gram... 12:50-18 met een mooie slotronde van 30-3 is meer dan genoeg. En eindelijk ook die lach op het gezicht van uh, Ademar. Persoonlijk record voor Jan Blokhuizen. Beide mannen waren nog nooit zo snel hier in Heerenveen. Ook Bob de Jong niet. Nee, en daarmee verzekert deze Bob de Jong zich voor de vijfde keer in zijn carrière voor deelname aan de Olympische Spelen. Ja, het is wat 38. Jij ja, was ook, ja, was ook uh, 38 ja. toen je stopte. Ja. Hoe, hoe doet Bob de Jong dat op deze leeftijd? Zulke prestaties. Ja, nou ja, goed. Hij leeft ervoor. Ja, hij uh, is uh, geen 138, maar ik bedoel, ja, stopt, het is toch lastig. Het lijkt wel bijna zo, maar, ja. uh, dat hij al zo lang meedoet. <laughs> ja, vijf. Ja, nee, maar kijk, die leven ervoor. En, en kijk, het is natuurlijk een duur sport. Uh, uh, ik heb gisteren gehoord dat hij 90 keer een 10 kilometer heeft gereden. Dus ja, het, het zit er ook in het lijf. En, uh, maar je moet er natuurlijk heel veel voor doen. Maar nog meer voorlaten. En dat doet Bob wel. Ja, ja dat is, is wel ongelooflijk een ja, klasse. Hè? Ja, ik, als je kijkt hoe die schaatsers met hun sport bezig zijn. Dat is wel uniek hoor. Als u vragen hebt aan Bob de Jong... Uh, aan Bob de Jong, aan Henk Timmer. Ja, Bob mag ook, Bob. Uh, Bob mag ook, zo, maar, ja, dan, dan <laughs> moet je ze meenemen. Nee, ze <laughs> je ziet mij. hem straks. Ja. Ik weet niet of hij nog zo is. Dat hij, ja, moet, nou, vandaag is hij klaar natuurlijk. Ja, maar dus, die, die zou die hij daar rondlopen, denk ik? Ja, zeker. Wat moet hij Je zou denken, hij ligt op zijn bed. bij nee, te komen van 15 kilometer? Die gaan we ook kijken. Echt waar? Ja. Dit is een fanatie. Als u vragen hebt aan Henk Timmer, stel ze gerust de perstribune.nl. Twitter mag ook. Hashtag perstribune. Hij vond de mooiste sportverhalen. De vliegende Kiep. hij, en, uh, hij heet Jules van der Wart. Ja, nog steeds in Friesland op 8 kilometer van 10,5. Vanmiddag wordt er weer verder geschaatst. Maar Geert Kuiper heeft even de tijd gevonden om, om, om naar, de, naar de stallen te gaan. Uh, 70 koeien had je ongeveer, zei je? Ja, ik heb ze net nog geteld. Dus uh, het klopt er nog steeds. Ze uh, met de kerst overleefd. Dat is goed. Maar het is nu al een hele spannende tijd. Je zit met de OKT. Uh, jij bent zelf in 1984 naar de Spelen gegaan in Sarajevo. Je hebt geen medaille gewonnen. Oud-Nederlands kampioen ben je dat wel. Uh, maar je moet nu die, die ploeg gaan begeleiden. Is dat goed te combineren met dit? Ja, niet altijd. Het is, uh, alleen, ik, ik ben een beetje mee opgegroeid. Toen ik zelf nog schaatste, toen hadden we deze boerderij ook al. En werkte ik op de momenten dat het kon. En, uh, en, en het werk werd gedaan op de momenten dat het niet kon. En eigenlijk loopt het nu nog zo. Uh, ja, als alles normaal gaat en goed gaat, dan, uh, dan kan ik dat combineren. Vind ik het zelfs wel prettig dat ik me niet helemaal hoef te focussen op één ding. En ik ben, uh, dat is me wel eens vaker gevraagd, bij nou een, een boerende schaatser of een schaatsende boer? Ja, dat, dat loopt bij mij de hele tijd in elkaar over. Ik zie eigenlijk hier alleen maar relaxte koeien. Hier is er weinig last van spanning. Is er bij jullie nog spanning? Want ik zie dat Irene Wust en Sven Kramer, ja, die, die hebben zich al geplaatst. Uh, dat is fijn. Uh, ik denk dat het voor jullie geslaagd is als Koen voor wij ook gaat. En, en misschien nog iemand. Ja, nou ja goed. Je zegt het net zelf. We hebben natuurlijk meer, meer schaatsers dan alleen deze. En uh, Sven en Irene zijn natuurlijk wel het speerpunt van ons team. En, en uiteraard moet Koen uh, zich er ook bij rijden. Dat, uh, en dan, dan zijn we denk ik compleet. Maar we hadden wel graag gehoopt dat een van de anderen zich ook zou plaatsen. En dat kan ook nog steeds. Dus uh, ik, ik, ik heb gezegd van uh, drie is eigenlijk een must voor ons team. En vier zou uh, bonus zijn. En vijf zou echt super zijn. Maar ik denk dat uh, als we met drie gaan dat we dan uh, gedaan hebben wat we moeten doen. Uh, en, en natuurlijk ook wel de afstanden die we daar moeten rijden. Ja, het is een mooi hoog niveau weer. Dat wordt goed geschaad. Ja, nou uh, goed. Uh, we hebben dan over een nieuw t en een verbouwing. Maar... Het baarnacord gaat dusdanig omhoog dat we misschien nog eens moeten nadenken over de nieuwe vloer. Een compliment ook aan de ijsmeester dat hij toch nog steeds betere omstandigheden weet neer te leggen waar ook deze tijden mogelijk zijn. Jij bent schrijver, je hebt je jarenlang komst geschreven. Een boek is er van jou uitgekomen van Fink Hoeven naar Sochi, linksom. Geert Kuiper staat erop, dankjewel voor dit mooie boek. Maar schrijf je nog of ga je nog schrijven? Ja, dat loopt wel door. Ik, uh, ik ben uh, nou als, als columnist bij de Valskrant eigenlijk, uh, een, een, ja, dat was eigenlijk mijn eerste, uh, dat ik wat landelijk wat dingen ga, ging doen. Daarvanuit uh, ben ik wat meer dingen gaan schrijven voor een aantal internet sites. En uh, het, het komende seizoen ga ik uh, elke week voor de Leeuwardenkrant uh, uh, columns schrijven, maar niet alleen over schaatsen, maar over, de, over, over alle sporten die er zijn. Want ik ben niet alleen, uh, ik ben natuurlijk helemaal schaatser, maar ik, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in andere sporten. Maar dat schrijven, waar komt het vandaan? Deed je dat vroeger op school Nou, mijn leraren die waren niet zo blij met mijn, mijn verzinsels. Maar ik had vroeger misschien wel iets te veel fantasie. Wat niet helemaal, uh, nog niet helemaal klopte. Ergens moest je een beetje vinden wat daar de weg in is. Maar ik heb altijd wel graag uh, dingen mogen opschrijven. Mijn moeder had het ook. En, uh, ja, het is ook wel een manier om... Uh, als je veel op weg, onderweg bent en uh, dan heb je wel tijd over... Zoals ook een manier van tijddoding. Ik denk, zo, schrijf dingen op, vind ik leuk. Nou ja, dan lezen andere mensen dat eens terug. En die zeggen, van, nou, best leuk om te lezen. Nou, ja, dus. Ik heb ook voor de, voor de lokale omroep uh, radiokolms gemaakt. En uh, ja, zo is dat langzaamaan wat uh, gegroeid naar de vorm zoals het nu is. En dat boek is een, is een verzameling van de columns. Maar ergens ben ik ook nog bezig met een uh, soort schaatsbiografie... die. Uh, en dat, is, eigenlijk, dat moet dan mijn, mijn grote, is het grote einddoel om eens een keer echt een boek te schrijven. Dat gaat dan wel over mijn leven, maar eigenlijk over het leven in de schaatswereld. Het leven is nu in de stallen. Die koeien die, die grazen gewoon door. Maar je hebt een eipunt bij je en daar ja. hebben we een tekst van een column. Dat gaat over heimwee. Zou je dat eens willen voorlezen? Zeker. Reizen en de wereld rondtrekken hoort bij het leven van een lange schaats. De reis naar Sochi mag volgens een reclameslogan dan via Heerenveen gaan... Die reis ging de afgelopen maanden ook al via Calgary, Salt Lake City, Astana en Berlijn. En dan vergeet ik nog de reizen die nodig waren voor de trainingen. Het verlangen naar huis overvalt ons allemaal. Geliefden, kinderen, huis en haard, het is soms zo ver weg. In mijn geval komt daar nog een boerderij met meer dan 100 beesten bij. Gek genoeg overviel het ernstigste geval van heimwee mij toen ik voor een trainingskamp in het relatief toch dichtbij sandvoort zandvoort zat. Ik voelde me zwaar ziek, maar wat mankeerde ik dan? Een zware aanval van heimwee. Misschien was het niet leuk voor mijn toenmalige toekomstige... en nu ex-vrouw Jacoline, maar ik miste de koeien. Mijn trainer Henk Geimster was als immer begripvol... en stuurde mij de volgende ochtend naar huis. En inderdaad, ik liep langs de koeien, ik streelde een paar kalfjes... en ik was weer zo fris als een hoentje. Ik gaf Jacoline nog een kus... en ik meldde me s'avonds weer met frisse moed in het trainingskamp. Mooie tekst. En heel persoonlijk ook. Maar dat gaf aan hoe het was. En wat manier was dat? In 1985? Ja, ja, Gemster is in uh, 85 trainer geworden. Ik denk inderdaad in 85 of 60, een van die jaren. Dus uh, ja, dat is al bijna 30 jaar geleden. Ook mijn Olympische deelname is al zo lang geleden. Dat, uh, ja, dat, dat gaat allemaal snel. Je leven is zo voorbij. Mooie combinatie, hè? schaatsen, boeren en schrijven. Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik heb genoeg te doen. En uh, ik hoop dat al een hele tijd uh, vol te houden. Dank je voor het gesprek en gauw terug naar Tijalf, want dat moet geschaad worden. Dat klopt, spannend. Geert Kuiper in gesprek met Jules van der Wart. Henk Timmer, ja, het is, het is ook, wij denken, het is een heerlijk leven. Die schaatsers komen overal, Calgary, Astana, noem maar op Berlijn, maar het is hard, hè? Sorry. Ja, ik zie het allemaal, Jan, ook. Dus ja. het, is, uh, het lijkt allemaal mooi, maar het enige wat je eigenlijk ziet is de, uh, de baan. vliegtuig, uh, het hotel en de ijsbaan en uh, voor de rest weinig. Weet jij nog, is de vraag van Mats Gerritsen uit Haarlem... weet jij nog hoe de doelman heette die jou verving in het seizoen 2006-2007... de wedstrijd heerenveen Feyenoord? Ja, dat weet ik wel. Hoe heet hij? Sharif Ekrami. Pardon? Ja, dat was een, ja. Uh, het is nog steeds een... Uh, het is wel grappig dit. Want die heb ik ook uh, vijf jaar lang niet gesproken eigenlijk. Ja, want de vraag is hoe is het met hem gegaan, maar goed. Ja, daar, ik heb vijf jaar... en toevallig, anderhalve week geleden, heeft hij maar gebeld van uh, ja Henk, uh, hij zit nu in het uh, uh, Egyptische elftal. Hij speelt in Egypte en hij wil graag uh, weer een club in Europa hebben. Hij heeft aan mij gevraagd, God Henk, wil je me daarbij helpen? Dus dat is echt toevallig. Anderhalve week ja. geleden belt hij en nu die vraag. Is er voor zo'n man plooi in Europa? Ja, goed. Want hij vraagt jou om hulp. Hè? Kun je dan wat voor hem doen? Nou, probeer ik wel. Ja. Kijk, ik weet dat het gewoon een goede keeper is. Hij speelt niet voor niks in het nationale elftal ja. ook van Egypte. En uh, is pas op de, op de WK van clubteams, waar, waar Bayern München won, daar speelde hij ook met zijn elftal ja. uit Egypte. Dus uh, ja, hij kan wel wat. Dus... Maar waar begin jij dan als iemand zo'n zo vraag aan je stelt? Ik bedoel, heb jij, heb jij in beeld waar clubs om een keeper verlegen ja, zitten dat, van enig niveau? Ja. ja. Nee, maar dat, dat, dat vragen ze ons wel. Dus wij ja. hebben... Uh, heel veel contact in Duitsland, Engeland, nou Nederland natuurlijk. Uh, ja, ook zelfs uh, Argentinië, Amerika. Dus uh, kijk, en, en dit zijn het soort spelers die, als ik zeg, ik noem maar wat, ik heb een ja. club voor je in Argentinië, gaat die ook. Ja, maar waar zou die naartoe kunnen als hij in Europa wil? Wat voor soort van club moet je dan denken? Ja, uh, ik zit echt meer te denken dan aan Duitsland, Duitse club. Ja. Duitse, kijk, en daar. Uh, o, sub subtop Bundesliga ja, of Ja, ja. Ja, daar kan hij wel aan. Ja, ja. Kijk, je moet ook niet gaan, gaan, gaan kijken in de derde, derde divisie of wat dan ook. Want die jongen speelt natuurlijk het nationaal elftal Die moet wel op een beetje niveau uh, uh, neergezet worden. En uh, ik weet ook dat hij daar aan kan. Kijk, ja. als, ik, als ik denk van joh ik kan er helemaal niks van. Dan ga ik ook zeg ik, Joh, luister, ik heb geen club voor je. En, en als jij hem onder het dak brengt, dan gaat het voor jou ook een, een kassa lopen. Nou, of, nee, of is dat geen soort... dure business? Nee, nee. nee, nee. Niet, nee? Niet, niet met dat soort spelers. Nee. Nee. Nee. Want wat moet, moet zo'n speler kosten, zo'n doelman? Ongeveer uh, nee, wat, wat betaalt een club daarvoor? Om hem nu te halen? Ja, om te halen. Nee, ik denk ja. dat hij bijna niks kost. Ja, hij is ja. blij als hij ergens nou, loopt. Hij, hij is denk ik bijna transfervrij ook. En uh, de clubstadie hebben het allemaal moeilijk. Uh, Egypte, het is natuurlijk ja. in het land ook een, uh, een beetje een chaos geweest. Ja. En uh, voetbalcompetitie is nog niet begonnen. Dus ja, die, die zijn met een beetje geld al blij. Ja, wat, en wat is een beetje geld? Geef eens een indruk. Dat zij nou, een als idee je... hebben waar zo'n man van kan leven... Als hij, uh, als hij de lat... De oh, wat zijn salaris? Als hij figuurlijk de lat niet ja, te kijk, zijn te salaris... Dat, dat, dat, dat ligt dan... Kijk, als u... jij in de Bundesliga zit... Dan, dan, dan wordt daar best aardig betaald. Maar wat verdient de keeper dan? Zo n, zo n in de, de boendesliga, ja, bijvoorbeeld. Uh, dat, dat is toch wel een paar ton. Ja. Ja. ja. Nou ja, dat is mooi. Als dat is prima. U, u, u, uit hij, Egypte daar komt, komt. hij lachend ja. voor. Ja, ja, ja. Ook een vraag. Zwolle vraagt zich af... Wanneer kom je wat doen bij PEC? Zwolle, CF, ik weet niet wat het is... Maar... Of, of je, ben jij zo iemand die wel wat voor zijn oude club wil gaan doen? Of club op een enig ander niveau in het land? Nou, ik, ik heb wel aan het aanbieden gehad, ja. ja? ja. wat bieden ze jou dan aan? Nou ja, technisch manager, ja. technisch directeur, hoe je dat ook noemt. Ja. Uh, daar hebben we gesprekken over gehad. Ik heb met Zwolle ook wel gesproken. Uh, uh, maar daar hadden wij een verschil van mening, uh, dus dat, dat heb ik niet uh, Is dat een verschil van mening over de... Tevoren beleid, ja. Waar je met de club naartoe wil? Ja, nou ja, goed, ik heb natuurlijk... Ze woont onder de rook, hè? Je kan ze zo oversteken. Ja, maar ik vind het ook leuk. Seholle, wat is het? Ja, het is het? Het is ook een leuke club. Ik ben daar begonnen. En ik vind het ook... Dat ze, ja, kijk, je moet op een gegeven moment ambitie gaan uitstralen. En ja. als jij... Ik heb natuurlijk vanuit mijn carrière zelf... de eerste divisie meegemaakt, de eredivisie meegemaakt... Uh, internationaal gespeeld, net zelf meegemaakt. Ja. Dus ik weet welke stappen je, je moet zetten om ergens te komen. En natuurlijk op, op, uh, ja, op zakelijk gebied hebben we ook het nodige gedaan. Dus dan vind ik, als je dan in een bepaalde functie komt... dan moet je daar wel zeggenschap en vertrouwen in krijgen. En als dat tot miniem beperkt zou zijn, dan ga ik dat niet doen. Dan doe je het niet. Nee. Henk, uh, wij krijgen elke week een gesproken brief. Een brief met inhoud gericht aan, uh, aan de hoofdgast. Oude bekende. luister wie wat over jou te zeggen heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast, van een oude bekende. Lieve Henk, uh, we zijn al meer dan uh, tien jaar bij elkaar. Uh, zo lang alweer. Ja, wij hebben natuurlijk ontzettend veel uh, samen uh, meegemaakt en ondernomen. Nou, in de sport natuurlijk uh, van allerlei dingen gedaan, van uh, Europa League, uh, Olympische Spelen, WK's. En nu uh, zijn we verder uh, ja, in het ondernemen, in het bedrijfsleven. Het is uh, ja, denk ik wel een uniek koppel wat we zijn. Jij bent ontzettend druk uh, ja, met alles en nog wat. Ik echt met het schaatsen. En uh, overal uh, ja, waar we samen elkaar kunnen helpen. Dat, uh, daar staan we elkaar, uh, ons, ons steentje bij. En ik denk uh, dat onze gunfactor naar elkaar onze kracht is. En uh, ja, ik hoop nog uh, heel veel jaren zo met jou uh, de lijn door te trekken. Groetjes Marianne. Ja, Henk. Ja, oude bekende. Nou, een, een goede, ja, ja, ja. Een oude bekende, ja. ja. Ja, dat is een beetje raar gezegd, natuurlijk, in dit verband. Nee, ja. ja goede nou bekende. Goed. Ja. Het, wat wat zij ze zegt, klopt. Wij hebben, we gunnen elkaar. Uh, wat is de gunfactor? Uh, nou ja, ik denk dat je elkaar. Kijk, wij zijn natuurlijk allebei best veel in de picture geweest en nog steeds. Uh, nou ja, het naam zegt toen Timmer en Timmer was natuurlijk ook al uh, in Nederland uh, ja, best wel een begrip geworden. En is het niet de bedoeling dat je, dat, dat je elkaar dingen niet gaat gunnen... als de een wat meer aandacht krijgt of de ander juist minder aandacht. Of uh, nou, wij absoluut geen last nee. van, we, we helpen elkaar en we gunnen elkaar het beste. Ja, ja echtgenote Marianne en uh, al meer dan tien jaar. Nou, dan uh, zit er nog er een tijdje door, hè? Ja, ik hoorde het net, ja. Ja, ja, dus ja. Nou ja. dat is wel leuk om te horen. Als ze in ieder geval met je door willen, doe je toch iets goed. Ja, zeker. Nou ja, dit is toch een mooie combi, hè? Ja, Twee nee, maar we, we hebben het hartstikke goed samen. En uh, ja, wat zij zegt, ik doe meer de zakelijke kant maar Jan als sportief. Ja, maar ja, je zei wel, dan moet je dus een eenzame kerst ja. uh, voor op de koop toenemen. Ja, maar goed. Dat hoort erbij, uh. Ja, dus, uh, want wanneer zie je haar dan? Is zij al, al heel die kerst uh, afwezig? Ja, zij zijn uh, uh, zeg maar voor op, op, uh, zeg maar de dag voor kerst zijn ze in trainingskamp gegaan. Nou, en de eerste kerstdag natuurlijk ook. En uh, ja, de tweede kerstdag begon het uh, toernooi al. Ja, dus, dat uh, is waar. Nou, ga ik wel kijken, maar uh, wil ik wil ook met kerst... Ook, ja, je gaat wel kijken, maar ja, dan zijn zij ook weer bezig natuurlijk. Ja, maar met kerst, kerst... De eerste kerstdag zijn zij met het team daar gewoon... Uh, oh, ja. Daar ga ik daar ook niet bij zitten, want zij zijn in voorbereiding. En daar wil ik daar niet, uh, niet in storen, dus... Ja. Is, is dat iets waar, waarvoor je zelf kiest? Of ja. uh, dat, krijg je, dat? Krijg je niet te horen uit het kamp? Want, uh, nee, zij je, zeggen juist kom lekker mee eten ah, en uh, ja, bij ja. zitten. Maar ja. weet je, ik weet hoe dat is vanuit het voetbal. Ja. En het is misschien wel iets anders, maar dan, je moet niet achteraf hebben dat er een zegt: ja, meneer, er zat opeens zijn erbij. Ja. Of uh, weet je, daar, daar heb ik nee. geen zin aan. En, uh, nee. het zal niet zo niet heel oh, snel ja, gebeuren. Je, je stapt ook inderdaad in een heel andere sfeer. Uh, ja. en, en die richt zich ook op een ander doel. Dus die richt ja. zich niet op kerst, maar die richt ze op, de, eh, op de volgende dag. Ja. Ja. Klopt. Henk, uh, jij bent uh, bij AZ uh, iemand geweest die goed overweg kon met Dirk Scheringa, ja. de, de, de baas van DSB. Ja. ja, Spreek je hem nog wel eens? Ja, ik spreek hem nog wel eens. Ja, en waar spreken jullie dan over? Ja, goeie, ik, ik, kom, uh, ik heb een hele goede band met Toon Gerbrands, dat is een hele goede vriend van mij. Dat is de manager van de club? Dat is de algemeen directeur. Ja. Uh, nou, ja, Ik kom dus ook vaak nog wel bij AZ kijken en uh, Dirk is daar ook vaak. En uh, nou, daar spreken we elkaar. Maar ook wel telefonisch even van... Uh, God, hoe is het met je? Wat heb je gedaan? Hoe gaat het nou zakelijk? Hoe is ja, het privé? Wat, uh, wat zeg, zakelijk kun je misschien met hem ook... Ik wil niet zeggen of je wat van hem kan leren. Ja, je kan van ja, hem leren hoe, misschien hoe je het niet moet doen. Ja, uiteindelijk nou, Kijk, Derek Geen is kunstkoper? Nou ja, kijk, hij... hij wat iedereen er ook van vindt. Kijk, er zijn natuurlijk uh, mensen gedupeerd of, of, of mensen heel blij met hem. Dat kan. Maar hij is natuurlijk niet de enige geweest die al dat soort dingen verkocht heeft. En op een gegeven moment was het wel zo dat er een kop moest rollen, vond ik. Dat is, dat is mijn persoonlijke mening. En dat hij dat toen uh, is, is geworden. En, uh, maar goed, hij is voor ons altijd goed geweest. Hij is goed geweest voor de sport, uh, voor Marjan, voor het schaatsen, met voetbal. Nou, wij zitten wel zo in elkaar dat we niet mensen zomaar laten vallen. Maar vind jij dat hij te hard is aangepakt? Dan? Ja. Waarom? Want hij heeft wel, uh, hij heeft dingen, financieel dingen gedaan. waardoor anderen gedupeerd raakten. Hij is een bank begonnen en ja. ging, ging aan zichzelf geld lenen, kunst kopen. En ondertussen... Ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar, daar, nee, maar, was het maar eigenlijk niet, nee. daar is het niet op gebaseerd. Kijk, als je kijkt waar het op gebaseerd is, is. Uh, dat, dat hebben alle banken gedaan. Dat hebben alle verzekeringsmaatschappijen gedaan. En bij Dirk was het zo. Kijk, als jij zegt van, ik noem maar wat, uh, ING of Rabobank. Ja, wie is nou de eigenaar? Of bij Dirk was het zo. Dat is de eigenaar van de DSB-bank. Dus die kunnen we aanpakken. En denk dat daar wel op de achtergrond. Het fijne weet ik er niet van. Maar dat het natuurlijk wel politiek gespeeld is om het, om het zo te zijn. Nou ja, hij had wel te weinig liquide middelen. om de zaak overeind te kunnen houden. Ja, maar goed. Ik heb ook dat boek gelezen. en, en dan blijkt dus dat het weer niet zo is. Kijk, er zijn altijd wel eens niet eens verhalen. En, maar wat het voor ons om ging. Kijk, wij hebben altijd prima met hem uh, samengewerkt. En. en ja, wij zijn altijd wel loyaal. En uh, dan gaan we niet zo iemand laten vallen. Nee, nee. Dus, dus jij spreekt hem nog. Ja. Zou, zou hij terugkeren, denk je, ooit nog eens? Uh, op één? Een, misschien wel als bank. Nou, bank zal hij niet nee, meer doen. Nee, daar gaat niet. hij niet meer aan beginnen. Nee. Nee, maar, maar, maar Eigenlijk is Dirk, als je, als je ook in zijn hart kijkt... Denk ik, dat is misschien wel een foutje geweest. Kijk, hij is gewoon meer ondernemer en een bank... Dat is een heel ja. ander verhaal, denk ik. En ik denk, als je zijn ondernemersgeest ziet... daar uh, kan je wel heel veel van leren. Ja, ik geloof ook wel dat er weer iets nieuws is uh, begonnen. Ik zou ze gewoon niet uh, paraat hebben, maar... Ja. Hij heeft natuurlijk wel ja, weer een stichting een opgericht, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. Zeg, en, uh, ja maar AZ, AZ, wat doen we daarmee? Want het zit toch in de hoek, uh, ondanks de hulp van Dick Advocaat... waar de klappen vallen. Niet, niet direct uh, al onderin, maar... Ja, kijk, zij hebben in de competitie partikjes gehad... maar aan de andere kant, uh, ze zijn door in Europa League... Ze zijn door in de beker. Uh, ze hebben in de competitie... Nou ja, je moet ook, ook daar weer niet in overdrijven. Kijk, als je naar de selecties kijkt... Uh, staan zij ook... Kijk, dan komen ze uh, eigenlijk rond plek... acht tot vijf. En, en dat gaan ze ook gewoon halen. Ja. En wie zie jij kampioen worden? Uiteindelijk. Uh, Ajax is de herfstkampioen, maar... Ja. Maar Vindelijk? het is ook bijna de nood gebeurd dat ze vier, dat vier keer op rij uh, iemand kampioen wordt. Dus, uh, ja. Maar ja, Frank is natuurlijk een, een, een, een geschenk uit de hemel voor Ajax. Dus Waarom is hij zo'n geschenk? Ja, het is gewoon ten eerste een, een, een heel goed mens. En een, een hele goede trainer. Kijk, die, uh, toen Ajax uh, volledig. Uh, nou ja. Onder stroom stond, zeg maar is hij de enige gebleven die, die, of geweest die rustig is gebleven die die spelers bij hem ding heeft gehouden, ook nog even kampioen werd. Nou eigenlijk drie keer op rij kampioen werd. Ja. Nou, Jaap Stam is een goede vriend van mij. Die staat nu ook trainer. Als je hoort hoe Frank met de jongens omgaat, met trainingen. Ja, wat jij zegt, is. hij is een goed mens. Ja. Uh, wanneer is een trainer in jouw ogen een goed mens? Nou, je moet gewoon eerlijk zijn. En, en Frank is eerlijk, mm -hmm. maar gaat op een normale manier met die jongens ja. om. Hij staat erboven, maar op het juiste moment kan hij er ook tussen staan. En dat is daar wat ze bij Ajax heel goed gedaan hebben. Trouwens bij Feyenoord ook, want bij Feyenoord hebben ze dat een lange tijd. Hè? Ja. Dat ook bij de jeugdopleiding allerlei ja. oud spelers zitten. En, uh, maar hij kan ertussen staan en erboven staan. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor een uh, jongere trainer. Ja, want je zei net, Ko Adriaans. Ja. Daar was jij voor in de kleedkamer... nou min of meer uh, degene die de zaak rustig moet houden. Want Ko was dat dan blijkbaar niet uh, geheel... en al op toegesneden qua tekst ja, nee, of maar, houding. Ik, dat is, ik, ik vind dat een van de beste trainers die ik ooit Zeker. heb. Zeker, maar hè, dan heeft hij toch een elementje in zich... waardoor... Uh, er een vuur ontstaat in zo'n ja, kleedkamer. Ja, maar dat, dat hadden wij wel nodig. Ja. En dan moesten soms in die kleedkamer... Ik ben, ik, ik ben ook wel eens uh, recht tegenover hem gestaan. En dan... Uh, ja, dan kwam, uh, en dan, uh, dan gaat dat niet in uh, ABN? Nee, nee dat, was wel eens, uh, dat ging ja. wel eens uh, harder. Ja. Maar ja, dacht erna tikte ik op het raam... en dan uh, kom even naar binnen. En dan uh, ik zeg ik, ja, ja, wat doe je nou? Ja, maar ik was niet met je eens. Hij zei, nee, dan moet je ook blijven doen. Maar ja. uh, ik, heb, ik heb liever dat jij dat zegt. zegt die dan die al, als al die mensen die, die aan die tegels zitten te kijken. Dat ze naar beneden, weet je. Ah, ja. Als je dan wat zegt. Hij was altijd wel. Uh, misschien niet op dat moment. Maar daarna was het altijd wel van. Joh dat is goed. Dat moet je blijven doen. Ja, maar het is lastig lijkt me voor een trainer. Want je moet er en boven staan. Ja. En, en je moet niet gelijk de, de allervreselijkste vreselijkste dingen tegen mensen zeggen. Maar, ja, al sowieso het mensen kopen niet. Maar je moet ze ook gemotiveerd houden. Dus ja. waar vind je die balans hè, als, ah, daar als, was als, als coach? Super in. Daar ja. was coach super in. En ik denk dat Frank... Frank dat ook uh, perfect doet. Uh, kijk, je maakt in Nederland nu iedereen zit wel te klagen, maar als je kijkt wat wij voor trainers hebben lopen in Nederland, van Barsten, een Koeman, en een advocaat, en Frank de Boer, en Philip Cocu. Uh, Ho, maar Cocu, uh, wat is er uh, goed aan Cocu? Philip is een hele goede trainer, ja. Ja, je? maar het komt er niet zo goed uit. Nee, nee, maar goed, kijk, dat is ook zoiets. Die jongen wat ervoor gezet, die tekent een contract voor vier jaar. Ze zijn met z'n allen een bepaald traject ingegaan. Nou, Philip, ik heb Philip meegemaakt bij het Nederlands Elftal. Toen was hij assistent samen met Frank de Boer trouwens. Oh ja. En uh, het zijn allebei gewoon hele goede trainers met een hele duidelijke visie. En uh, ja, het ene jaar gaat het wat beter dan het andere jaar. Geef die jongens gewoon de kans, laat ze staan. Dat zie je met Van Basten. Heerenveen moet, moet, moet god op zijn blote knieën danken... dat Marco van Basten bij Heerenveen zit en wil blijven. Ja, maar het is toch raar, Henk, dat Van Basten... een carrière begint bij het Nederlands elftal als bondscoach... en ja. dan zich ontwikkelt als trainer... en uiteindelijk Heerenveen nu opstoot in de vaart der. Ja, maar ik, ik heb Marco dus meegemaakt bij het Nederlands elftal... Ja. en... Nou, wij werden geroemd in heel de wereld... toen we Italië speelden, Frankrijk speelden. Alleen, ja, Guus Hiddink, die deed een trucje met Rusland. En weet je, dus, dus het, het is allemaal een zijde draadje. Mark, we bij Ajax een rotperiode ja. gehad. En dat is zonde. Maar het is, het is en blijft gewoon een goede trainer. En... Laten we nou blij zijn dat dat soort mensen nog in Nederland werken. Want dat, dat is, geeft de competitie nog weer iets jacquen. Ja, Ik hoorde jou uh, net over Co Adriaanse wat uh, karaktertrekjes zeggen. Co uh, vind ik altijd prettig om naar te kijken in Studio ja, Voetbal. Vanwege zijn heldere uh, ja. analyses die een, een redelijke leek als ik kan volgen. En dan zegt hij, Guus Hiddink als bondscoach... dat is rekening houden met het bestaande. Dus je moet Ronald Koeman hebben. Je moet vernieuwen, niet op zekerheid. Wat zou jij doen? Nou ja, dat is typisch... Ja, <laughs> dat is typisch Dat is ook leuke uitlating. Ja. Nee, ja, maar nou kijk, ja, hij serveert de grote Hiddink af. Nou, niet af. Hij heeft ah. respect voor Hiddink. Maar, maar hij zegt, het is een verkeerde man op deze Ja, plek. Dat, dat vindt hij ook. En hij, hij wil... Kijk, Guus is meer wat, wat, wat, meer wat zekerheid. Wat, ja. nou, Co is altijd voor vernieuwen. Aanvallend voetbal. Hollerse stijl. Zou je uh, ook voor Koeman kiezen? Ik zou wel voor een jongere trainer gaan, ja. Ja. ja. Koen... Maar ik denk dat als uh, Guus het gaat doen... Uh, dat, dat, dat, dat hij bijvoorbeeld... ik noem wat, Fred Rutte meeneemt... En, uh, nog iemand erbij. Oh, dan komt via die, die kant komen die invloeden. Dat denk ik wel, ja. Okay. Het is de tijd van terug- en vooruitblikken. En voor wie 2013 een bewogen jaar was... en het komend jaar waarschijnlijk weer net zo spannend wordt... is uh, tv-producent John de Mol. Het afgelopen jaar kreeg zijn uh, zender SBS6... waar hij aandeelhouder van is... een stortvloed aan kritiek over zich heen... En, uh, en zijn nieuwe grote TV-idee Utopia. Dat wordt een belangrijk programma. Heel belangrijk om, uh, om het beeld te veranderen. Ron van Gouwen ging langs bij de Mediamagnaat. 2013 was een roerig jaar voor mediaondernemer John de Mol. Een absoluut hoogtepunt was het winnen van de Emmy Award voor The Voice. De hoogste TV-prijs die je kunt winnen in de internationale tv-wereld. En de Emmy gaat to... naar. The Voice! First of all, I'd like to thank our academy, our incredible production team. John de Mol, voor the great format. And for the millions of Americans who de made it the number one Young American Music Show ever. En hoewel de Mol ook in eigen land het ene na het andere succesprogramma maakt, zoals Evergincente Makke en Divorce, blijft SBS een zorgenkindje. John kocht de zenders SBS 6, Net 5 en Veronica samen met Sanoma. Maar dat is geen gelukkig huwelijk, en de kijkcijfers en de kritieken. Daar wordt hij ook niet echt blij van. Al ziet hij nu toch wel echt licht aan het einde van de tunnel. Zo vertelde hij me. Ik vond het eigenlijk de laatste tijd wel weer een beetje meevallen. Ik geloof dat het hele negatieve van SBS... Uh, ...langzamerhand uh, heel voorzichtig begon om te draaien... ...en dat uh, de pers uh, toch ook langzamerhand wel ziet... ...dat er toch uh, weer heel veel mooie dramaseries uh, gemaakt zijn en worden... Uh, ...dat er toch ook een aantal programma's zijn... ...die langzamerhand boven het maaiveld beginnen uit te komen... ...en dat is gewoon the only way to do it. Je, beboel, televisie is een, is een medium wat bestaat uit uh, uh, 42 uur in de week... ...zeven keer zes uur uh, het, het, het, het laten bewegen van een beeld... En sommige uh, programma's lukken en sommige niet. En uh, ik blijf maar uh, me vasthouden aan het feit dat als je de klok zeven jaar terugdraait ongeveer... en kijkt hoe toen RTL 4 erbij stond uh, en hoe dat er nu bij staat, dat is televisie. En uh, ik vind het juist een uitdaging om de, de mindere zenders uh, te helpen opbouwen... Uh, in plaats van uh, ja, de zenders waar alles al klopt en alles al uh, staat, te onderhouden bij wijze van spreken. 2014 wordt een belangrijk jaar. 6 januari gaat Utopia van start... Slaapt u er slecht van? Nou, slecht is nou wel weer heel erg uh, zwart-wit. Maar ik lig er soms wel eens een beetje van wakker en over te piekeren. Uh, hebben we aan alles gedacht? Uh, klopt het allemaal? Uh, gaan we straks de juiste mensen erin sturen? Uh, uh, ja, dat, dat speelt wel in mijn hoofd. Op 31 december begint voor 15 mannen en vrouwen het avontuur van hun leven. Op die dag worden zij gedropt op een ijskoud, verlaten terrein... waar bijna niets is... Ze geven een jaar lang alles op om samen te bouwen aan hun ideale samenleving. Utopia. In een tijd waarin velen onzeker en gefrustreerd zijn over de maatschappij waarin ze leven... en bezorgd zijn over de gevolgen van de crisis... geven wij 15 mensen de kans om vanuit het niets helemaal opnieuw te beginnen. Een jaar lang bepalen ze alles zelf. Maken ze hun eigen keuzes en nemen ze hun eigen beslissingen. Heeft u dat ook wel eens gehad? Dat u dacht, van nou als ik de samenleving opnieuw zou mogen inrichten, heeft u daar ideeën over? Uh, dan, dan zouden er in ieder geval veel minder regels zijn. Omdat media altijd hier een soort raar stiefkindje is geweest... en uh, dat uiteindelijk uh, buitenlandse ondernemingen uh, erin geslaagd zijn... om uh, um actief te worden in media en Nederlanders eigenlijk veel minder. Maar die uh, irritatie en die boosheid heb ik ons wel, wel lang achter me gelaten. en Dat moet je nooit te lang doen en dan moet je weer overgaan tot de orde van de dag. De deelnemers aan Utopia moeten zelf op de een of andere manier geld verdienen om te overleven. Maar ze mogen het terrein niet af... En daar zijn alleen een stuk landbouwgrond, een loods, twee koeien en een aantal kippen. Meer dan 100 camera's registreren de gebeurtenissen... maar het team van John de Mol bemoeit zich er verder totaal niet meer mee. Geen opdrachten, geen dagboekkamer. De bewoners hebben alleen elkaar. Een eng idee voor John de Mol die gewend is in te grijpen... als het even niet lekker loopt in een programma. Uh, maar het kan bijna niet zo zijn dat er niks gebeurt. Want als er niks gebeurt dan vriezen ze dood, dan gaan ze dood van de honger, uh, hebben ze niks te drinken, uh, hebben ze het koud. Uh, dus dus uh, dat is het enige wat er aan zekerheid is, dat die 15 mensen straks heel hard moeten gaan werken met elkaar uh, om het leefbaar te krijgen. Uh, en dat geeft mij de garantie dat ik één ding zeker weet. Het wordt niet saai. Er gaan niet 15 mensen op een steen zitten uh, en niks doen. Want uh, dat, dat kan gewoon niet. En ik, ik weet dat de karakters van de mensen die erin komen uh, ook totaal niet uh, zo zijn. Dus uh, er gaat heel veel gebeuren. Wanneer is 2014 geslaagd voor u? Aan het einde van 2014 uh, ten eerste als ik zelf nog gezond ben en mijn dierbaren. En ik moet eerlijk zeggen dat het succes van Utopia daar wel een redelijk grote bijdrage aan zou kunnen leveren. En u heeft eerder gezegd 500.000 kijkers om te beginnen zou mooi zijn. Ja, maar bij commerciële televisie moet jullie van de publieke wennen aan het feit dat bij commerciële televisie... alleen maar gekeken wordt naar 2049. En dat is het enige wat belangrijk is. Dus je zou met 350.000 mensen die puur in die doelgroep zitten... een marktaandeel kunnen halen van 10, 11, 12 procent. En dat is heel goed. Dus je moet naar het marktaandeel kijken. Ja. Kunnen de kijkers van Omroep Max ook veel plezier beleven aan Utopia? Ja, dat denk ik wel, omdat het een heel breed programma is. Als je kijkt naar de casting straks, dan uh, zitten er zelfs een paar deelnemers in... die uh, uh, aan de Max-limieten uh, voldoen. Dus uh, ook die kijkers uh, zullen met veel plezier naar Utopia kunnen kijken. We gaan kijken. Alright. Dankjewel. John de Mol in gesprek met Ron Honvergouwen. Morgen nemen de inwoners hun intrek in Utopia. Vanaf 6 januari is het programma elke dag om half acht te zien bij SBS 6. Er zit geen maxlimiet aan, uh, Henk. Dus je mag... Uh, ja, je bent hartstikke jong. Je bent nog niet uh, doelgroep uh, max. Henk uh, Timmer, oud-doelman van AZ, Ajax, Feyenoord, Heerenveen, Paxwolle. Uh, natuurlijk uh, niet te vergeten. Is dit een programma waar je naar zou kijken als je tijd hebt? Uh, ik denk dat het een hit wordt, ja. ja, ja Ik denk dat mensen het Ong wel feest, interessant hè? vinden om, om te kijken hoe je nou bijvoorbeeld uh, naar een toiletje maakt. Of, of, of ja. je gaat wassen. Of, of ja, wie nou de grote leider wordt. Of, weet je dat... ja ik, ik denk dat het wel een eerst dus, kan worden. Ga je zelf ook kijken, denk ik. Ik ga het wel We even het toch een keer zien. Ik wil het wel even een keer zien. Ja. Ja, je wil ja. weten, je ja. wil in ieder geval Moet erover mee kunnen, mee kunnen praten. praten. He, als jij in Herenveen komt, heb je ja. Utopia gezien. Ja, ja, zeker. ja Utopia. Dus, het <laughs> ja, ga je straks dus weer terug naar Herenveen. Ja. Ja. En dan ga je kijken, de 1500 vrouwen. Ja, ja allebei. Ja, duizend en duizend mannen. mannen. Dus het uh, wordt weer een spektakel, denk ik. Ja, en uh, kun je dat nog een beetje ontspannen bekijken? Of zit je ook mee te regelen ja, nee, wat ik de vroeg Marianne Timmer gaat nee, doen? Nee, nee. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft Marianne ook niet, hoor. Nee? Nee, nee. Nou, je ik bent wilt toch met zoveel mogelijk mensen straks in sorties, Ja, wel, maar je he? kan daar niks meer aan doen. We hebben op de achtergrond alles prima voor elkaar. We hebben een hele leuke sponsorgroep. Nou, het team draait goed. De staf staat als een huis. Ja. Dus uh, nou, op dat moment moeten de schaatsers het gaan doen. Ja, en dan vind ik het alleen maar mooi als ze het natuurlijk halen. Ja. Maar ik zit niet daar een nagel buiten. Ja, gewoon uh, gewoon lekker, ja. lekker kijken. Je bent ja. ondertussen ook wel een, echt een schaatskenner geworden. natuurlijk. Ja. Je weet ja. echt daar de hoed en de rand te ja, vinden. We kunnen, we kunnen aardig meepraten. Ja. Ja. Kan je ook zelf schaatsen? Ik kan zelf ook schaatsen. Ja, maar ook die bochtjes? Daar. Ja, ik kan ook bochtjes. <laughs> en ik wel ah, maar wat is uw tijd? Ja, de de, de, die, die ga ik me niet aan beginnen. Ik deed ja. meer toeentocht en zo, dat vind ik leuk. Weet je wat ik altijd uh, zo frappant vind? Als je naast de baan staat, als je daar zit te kijken op locatie, gaat het veel sneller. Het is bijna ja. niet aan elkaar te houden. Terwijl op tv kun je precies was ja, heel goed zien. Ja, dat klopt. Denk, wat is dat nou toch voor mechanisme? Ja. ja, maar als je, als je het vergelijkt, kijk had ik de eerste keer ook dat ik bij Marian kwam kijken, dacht van hè? op oh, tv, denk je van uh, maar ze gaan bijna 60 kilometer per uur de bocht in hè? op op 1 op millimeter. Dus. Ja, en je weet bijna niet wie wie is. Het gaat zo snel, altijd ja, weer op. een tijd en dan moet je ook weer controleren. Ja, ja maar dat ben, ik ben nu gewend, hoor. Ja, ja uh, oh, je, je hebt het in de in de greep Ik heb het in de Smiezen. Je vertelde een eenzame kerst, maar oud en nieuw gewoon weer. Nee, dan uh, zijn, we, zijn we in ieder geval samen. Kijk en Marianne neemt geloof ik nog maar Go Boer mee en uh, Ivan en Nauta en nog een paar die kwamen bij ons nieuw in In hierde. aan de vuurpijlen. Nou ja, ik heb er iets in dat wees voorzichtig. Doei. Dank dat je hier was, Henk. En een goede reis naar Heerenveen. Veel plezier vanmiddag. Dit Graag was de pers de collega's van uh, langs de lijn met veel schaatsen. Fijne middag. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat uh, ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Deze show ja. zit erop. Dankjewel, je ja. wel, Wenke Vosbender van Persoon Nederland. En, Mas, en, heb jij week... je al opgegeven voor lingo-nudisten-bingo? Uh, nee, nog niet, maar oh. gaan wij wel doen. Oh, en en, nog... Het mooiste is, we spelen daar met jouw ballen. De perstribune is een programma van Max. De week van het Avro Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met morgennacht.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 oplossingen voor de continu wisselende vraag naar kennis, kunde en capaciteit. Ik ben Wessel van Alphen, directeur Stavinggroep. U heeft nog maar twee dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1.